Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Renat Kok met het NOS Journaal. Actievoerende boeren hebben het verkeer bij het distributiecentrum van Jumbo in Vechel enige tijd vastgezet. Ze blokkeerden niks, maar reden heel langzaam heen en weer... waardoor het distributiecentrum onbereikbaar is voor vrachtwagens. In Den Haag hebben boeren en bouwers gesproken met PVV-leider Wilders. Er staan enkele tientallen trekkers op het Malieveld. In Hilversum eisten actievoerders tevergeefs vergeefs live cent van de NOS. Bij het Mediapark staan nog altijd honderden boeren. In het oosten worden verschillende grensovergangen... met Duitsland geblokkeerd door demonstranten. En ook zijn er acties bij provinciehuizen en grote fabrieken. Het voer van melkvee wordt minder eiwitrijk, koeien gaan vaker de wei in en mest wordt aangelengd met water. Dat zijn een aantal maatregelen om de stikstofuitstoot terug te brengen, meldt het landbouwcollectief, waarin 13 boerenorganisaties zijn verenigd. Maandag was er overleg op het katshuis over die maatregelen. De meeste werknemers krijgen vanaf januari een iets hoger nettoloon. Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken zal het bedrag op het loonstrookje van mensen met een modaal inkomen ongeveer 2% hoger zijn dan in december. En dat komt door de lastenverlichting die het kabinet met Prinsjesdag heeft aangekondigd, zegt Koolmees. De verhoging staat los van het extra geld dat mensen mogelijk nog krijgen vanuit hun cao of bedrijf. Ook gepensioneerden gaan er volgens Koolmees iets op vooruit. Al kunnen de meeste pensioenfondsen niet indexeren. Het CPB verwacht dat een gemiddeld huishouden er in 2020 zo'n 2,1% in koopkracht op vooruit gaat. In delen van Australië is een recordhitte gemeten. De gemiddelde temperatuur liep op tot gemiddeld 40,9 graden. Waarschijnlijk stijgt hij nog verder. De hulpdiensten hebben de opperste staat van paraatheid aangekondigd. Omdat het ook stevig waait, is de angst dat de bosbranden die al weken woeden zich verder gaan verspreiden. Inwoners van Sydney hebben veel last van smok. Veel mensen melden zich in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen en met longklachten. Het weer is overwegend droog, de zon komt er steeds vaker bij en het is een graad of 8. Morgen vooral in het oosten zon. vanaf de middag nu en dan regen. En met maximaal 14 graden is het dan vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooymeer en Akersloot. Een half uur vertraging, er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 FM. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu. ZFM, luncht, Weer luister plezier. Met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. En, dit is ZFM. Hoe weet ik het wel? Ja, weer. Het, is steeds... het is nog steeds gezellig hier zo. Dat is het zeker. En wij zitten nu met oud-collega's van meneer Boele. En uh, ik zal ze even voorstellen van links naar rechts. Even kijken. Um... Ja. ja goed, <laughs> ik ben te <het> even kwijt. <laughs> Ja, ik was even een kopje koffie zetten. Dat is ook eigenlijk niet helemaal uh, de bedoeling. Maar het is ook wel belangrijk. Ja, precies. Nou, wie we aan de tafel hebben zijn dus de, de oude collega's van meneer Boelen. Uh, we hebben hier uh, Kluft. Ja. Uh, Gerard uh, oh, Hokken. Ja. Ik moest even kijken of ik het goed las. <lacht> <lacht> en uh, de Bora uh, Dan hebben we even aan u de vraag: uh, wanneer heeft u samengewerkt met meneer Boelen? Nou, een hele tijd geleden. <lacht> Ik ben uh, 26 jaar per school weg. Dus uh, daarvoor, toen, toen hij kwam, en ik weet niet welk jaar hij precies kwam... maar ik weet wel dat het heel gedenkwaardig was. 1984. 1984, okay. kijk uit. En En hoe was het gedenkwaardig dan? Nou, er kwam eindelijk een leuke leuk iemand op school. Oké. Okay. Waar ik waar ik ontzettend mee kon lachen. want ik was even mijn heb. Jij viel in thuis, Ja. Nou, hij, ging, hij ging, hij ging uh, op een gegeven moment tussen de in een tukkie doen... Hm? En maar het gaat het over boel ja, nee. ja, maar ik bedoel exemplarisch... waarvoor ze bijna leuk vonden. Nee, ik, vond hem, ik vond het meteen iemand... een verfrissing. Die kwam een beetje, uh, beetje anders. Want er waren altijd van die leraren... die waren altijd keurig in pak. En keurig dit en keurig dat. Spraken altijd heel netjes. En hij komt als een Amsterdamse jongen binnen. Ja. En, uh, en juist met een enthousiasme. Wat hij dus... Toen ik wegging nog steeds had. En het blijkt dat hij dat nog steeds heeft. Ja. Dus uh, vandaar. En uh, Gerard, wanneer heeft u met hem gewerkt? Uh, nou, ik werkte er sinds 1977. Hij kwam in 1984. En ik moet eens zeggen, ik ben het met Krijn eens. Dat het een, uh, inderdaad weer een, uh, een ander soort leraar was dan we eigenlijk gewend hadden. Wij hoorden dan toen tot de jonge garden. die had eigenlijk twee geledingen ja. binnen de school, allemaal 50'ers, 60'ers en jonge honden. honden. Uh, Huub hoort daar ook bij, Hub Schragen en uh, ja, wij konden het allemaal goed met elkaar vinden en uh, wij waren ook blij dat er weer een jonge vent bijkwam en ik moet zeggen van hij heeft het uh, voortreffelijk gedaan. Ik wil straks nog wel even wat meer over hebben. Ja, ja maar, nee, is ja. helemaal goed, is helemaal goed. En uh, ja, ik wil dan de zeggen omdat ik hen ook bij de porno heb gedaan, maar ik heb nog les gekregen van Pauwse Kranz dus het is heel gek om nu uh, maar uh, Deborah, Borra vertelt. Ja, je mag niet de zeggen, hoor. Tom, Geen probleem. Geen probleem. Jij nog niet uh, Nee, Ik in nee. 2005 tot 2000 18 met Jan Boele gewerkt. En toen was hij dus nog steeds zo enthousiast... als dat we uit de ja, Rijnse verhalen Ja, zeker. Worden. Ik kwam in het lokaal naast hem... nadat Gerard uit het lokaal wegging... omdat hij wit pensioen ging. Ja. En toen kwam ik naast Jan te zitten... en waren we buurman en buurvrouw... van lokaal 7 en <laughs> lokaal 8. En dat zijn we eigenlijk 13 jaar gebleven. Wauw. Ja. Nou, dat is precies dus de volgende vraag. Van hoe lang heeft u dan met meneer Boele gewerkt? Ik... Ja. Ja, ik, ik heb niet met hem gewerkt. Ik, ik werkte met hem samen. Maar eh, ik ben in 1993 weggegaan. Oké. Okay, eh, van 1984 af dus. ja dus ik ben, ik ben maar, rekenen. <laughs> nee, maar wat, wat ik me bijstaan... is gewoon dat het zo ongelooflijk leuk was. En er was altijd tekst, weet je wel. En mm -hmm. altijd was er wat te doen. En dan gingen we weer, ging weer dit organiseren en dat organiseren. En ik vond... want ik ben ook een geschiedenisfriek... Uh, ik denk, nou, zo geschiedenis geven, weet je was zo moet het. En dat, dat, dat, en dat keurige handschrift op woord <laughs> nou ja. was zo perfect. En er, en er stond helemaal van boven het rechts onder vol met, met tekeningetjes erbij. En dan denk ik van, ja jongens, zo hoort het, weet je wel. En dan die ja. gepassioneerde verhalen. Ja, daar ben ik ook van. Dus ik zag daar een, een, een, een, een, een, een, een, een ja... Iets wat die school nodig miste, zag ik binnenkomen. Wow. Want er zaten hele fossiele leraren nog. Ja, ik, ik hoop het wel. En uh, Gerard, mag ik u dan nou vragen... Um, wat is uw mooiste herinnering aan meneer Boelen? Of, of een raar iets wat hij die, wat die geplikt heeft? Nou, nou dus, er zijn vele herinneringen en... De heer Boelen heeft... Uh, jarenlang... vooral in het begin van zijn uh, loopbaan... op de Gettenbach, heeft hij steeds in de onzekerheid uh, geleefd van... kan ik het volgend jaar nog blijven? Wij waren een grote mavo. Uh, alleen het leerlingenaantal liep ontzettend terug. Mm -hmm. En elk jaar was het voor Jan... ik noem hem dan Jan, hè... Mm -hmm. uh, was ja. het uh, steeds weer spannend van... kan ik blijven? Ja. En... Achteraf gezien zijn we ontzettend dankbaar dat we steeds uh, ervoor gezorgd hebben dat hij kon blijven. In 1988 ging de toenmalige directeur, de heer Nijboem, met uh, pensioen. Toen moest er een nieuwe directeur komen en men had een profielschets gemaakt. En het moest een leraar zijn, hij moest Nederlands geven, hij moest ongeveer 40 jaar zijn, hij moest een snor hebben en een baardje enzovoort. <lacht> En, en hij moest wonen... En hij moest, en hij moest uh, kunnen fietsen en hij moest een gezellige vent zijn. Nou goed, dat stond allemaal in dat uh, profiel uh, gebeuren. Het gevolg zou zijn hè, dat uh, Jan moest vertrekken. Want de adjunct-directeur, de heer Kast, die uh, zou dan de lessen van uh, de heer Boel overnemen. Dus toen hebben we afgesproken dat ik het niet zou worden. <laughs> en het gevolg was dat Jan kon blijven. Wauw. En de heer Kast ging het jaar erop met pensioen. Dus we hadden geen problemen meer met de geschiedenis aandrijkskunde. En uh, toen werd ik alsnog directeur. En ik heb Jan uh, tot 2004 ben ik dat, uh, gebleven. Van 2004 tot 2008 ben ik nog leraar Nederlands gebleven op de Gertenbach, Want ik moest mijn opvolgster inwerken, mevrouw <lacht> Rosentrans. En uh, ik heb gehoord van de leerlingen dat uh, dat uitstekend gelukt is. Dat voortreffelijk gedaan. <lacht> dus ik kom in 2008 met een gerust hart met pensioen. Wat top. En meneer Boele, is er nog steeds. En nu zit u hier bij zijn afscheid enzovoort. <lacht> en ik moet wel zeggen... ik denk dat de school een ontzettend groot uh, gemis gaat krijgen... Zeker, Want zeker. het is gewoon een sterkhouder eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Een van de sterkhouders, er zijn er natuurlijk meerdere. Maar je hebt altijd een paar docenten nodig die uh, er bovenuit steken. En, en daar hoort Jan zeker bij. Dus wat dat betreft denk ik dat de Gerttenbach wel een verlies leidt. Ja. Nou mevrouw Rozenkrant, dan uh, aan u. Wat heeft u geleerd van meneer Boelen in de tijd dat u op school gewerkt heeft? Wauw, nou ja, eigenlijk best veel. Hij was altijd uh, mijn maatje. We zaten naast elkaar. We deelden heel veel. In de zin van, wij keken hetzelfde naar kinderen. We, oh, sorry. Uh, we hadden altijd dezelfde ideeën, van hoe ga je met kinderen om. En, um, dus daar hadden we heel vaak gesprekken over. Maar ook onze lessen. We kwamen even bij elkaar kijken als ik ging discussiëren. Nou ja, jullie weten het, jullie hebben het ook gedaan. van meneer Boele wel eens binnen om te kijken van, oh, dat is een gaaf onderwerp. En... Andersom hoorde ik dus de muziek van zijn lessen... geschiedenis of maatschappij leert door de muur. Dan dacht ik, nou, even kijken. Ja, en zo hebben we heel vaak over, uh, over de lessen, over de kinderen. Hoe staan we, hoe gaan we ze lesgeven? En uh, ja, daar zaten we wel aardig in op één lijn. Uh, dat uh, is één ding wat zeker is. En ik heb heel veel over Amsterdam geleerd. Want als mentor tweede klas ben ik uh, heel vaak meegeweest natuurlijk naar de Jordaan. En... Um, daar um, konden wij, mocht ik ook nog wel zo'n een verhaaltje vertellen. Um, en ja, dat was super gaaf. En dat sloot we natuurlijk altijd af met een lekker biertje. Een Tesselse Scrumkopper, het liefst. Ja. Weer, hè? Hij heeft wel ja. iets met biertjes. Ja, wij, wij, de, wij delen ja. de liefde van bijzondere <hijx2> <swek> abdijbiertjes. Ja, um, ah, kijk. Ja, ja top. Ja. Ja, dus we hadden daar heel vaak. En Jan was ook mijn persoonlijke reisgids. Oh, dus okay. als ik ergens heen ging, bijvoorbeeld ging ik ging een keer naar Brille, zei oh een gaaf plaats. En dan uh, weet ik nog wel, een leuk restaurantje. En dan uh, ging helemaal tekenen de kaart. En dan kwam ik eraan en dan kon ik precies zo naar het eetcaféetje lopen. En dan heb ik heerlijk gegeten. En uh, zo is het uh, eigenlijk altijd mijn, um, um, mijn persoonlijke reisgids. Dus of ik nou naar uh, ja, waar ik ook naartoe ging... zei Jan, heb je nog uh, ideeën? Ja, daar en daar moet je naartoe. Nou, en dan... Uh, dat, zal, dat mis ik enorm, dus uh, ja, dat... Uh, dat heb ik wel ja. van hem meegenomen. Nou, dan wil ik ja. u heel erg bedanken voor, uh, voor uw antwoorden. We gaan heel even snel naar een plaatje. Ja, dat gaan we doen. kom ik zo en, heel als, even als, als ik zo het verhaal hoor, waren jullie allemaal bijzonder happy together. Ja. Ja. <laughs> Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And hold you tight, so happy together If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so lose my mind. Imagine how the world could be So very fine, so happy together.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 Nou, we zitten nog steeds aan tafel met, uh, met uh, Krijn Kluft en Gerard Hokke... maar hier is ook uh, Huub Schagen bijgekomen. Uh, dan wil ik toch heel even nog het, het woord geven aan, aan Krijn. Want uh, had u nog een mooie herinnering? Nou, aan ik heb alleen mooie herinneringen hoor trouwens. Maar goed, <lacht> uh, nee, wat ik vergeten te zeggen was net... dat ja. wij ook altijd in het ding van ja, je hebt vakantie om vakantie te hebben. Nee, dan gingen we in de vakantie gingen we een stedentrip doen. Met de collega's, met Huub. En Ger ging ook mee en met vieren. Mm -hmm. En soms met drieën. Maar toen zei ik net van die ene keer, daar was ik zo ongelooflijk aan denken. Er was een keer in Rotterdam. We gingen eerst een ontzettend mooie wandeling maken in Rotterdam. Toen kwamen we bij de oude Veerhaven en toen keken we uit zo over die oude Maas. En, en het, was, het had gesneeuwd. Mm -hmm. en, toen was het, en je zag alleen maar gebouwen. En daarboven was het, was het mistig. En, het was, en dan weer schijn in het water. Toen stonden we alle drie helemaal stil. Drie, twee, drie oude mannetjes. Nou, hou toen nog. Maar, oh. eh, toen waren we nog niet zo af. Maar toen hadden we wel tranen in onze ogen. En toen hebben we dat afgedronken in mijn lief bender. Dat is een beroemde kroeg. En toen hadden we hele lekkere biertjes. Ja, biertjes. biertjes bier. Ja, biertjes. Heerlijke Belgische biertjes. Nou ja, kijk. En toen daar gewoon doorgaan met onze. Filosofische verhandelingen, want die hadden we steeds. En toen had je daar ook nog een keer een meneer en die speelde saxofoon. Hoe heet die ook alweer? Je weet het hem. Ja, ik weet het. Het was zo'n ruwgenotte naam van Frans. Ja, ja, Piet Le Blanc. Piet Le Blanc. En die zei, heel mooi. Die zei toen, of die ging met die stopte ermee. En de burgemeester en alles kwam allemaal voorrijden in hele dure auto's. En hij kwam met de tram ja. en, ze zei, en om ze afscheid te nemen. En ze zei, Jan, als ik afscheid neem, dan rijdt er rijdt wel geen tram in Zandvoort. Maar dan kom ik al op de fiets. <lacht> Weet je wel. En iedereen die mag komen in dure auto's. En dan denk ik van, ja, zo was dat. Ja. Maar die man die had toen zo mooi, is een saxofoon. En Jan die zat er ook naar te kijken. Want die had op zijn kruk, stond ook een glaasje jenever En elke keer als hij dan wat ge gepoept had zo, dan zei hij zo... En ging het weer terug. En hij zei, ja, zo ongelooflijk om te lachen. Dat is zo mooi gegeven. Ja. Maar ja, ja. Dus, ik ga het doen. Dan wil ik nu even de, de microfoon en de tijd geven aan Hu, Want hij heeft een anekdote over meneer Boele. Ja, dat heb ik. Ik heb natuurlijk een heleboel anekdotes. Ik heb er dus eentje. Eigenlijk heb ik deze anekdote van mijn vrouw gekregen. <lacht> dat is wel grappig. Omdat... Dan kan je kijken niet alleen maar naar hem, maar ook naar mezelf. Jan is een man van afspraken en van concreet denken en wat hij doet. Oh, hij doet wat hij zegt, hij doet wat hij belooft en hij graaft diep om op zijn bestemmingen te komen. Zowel in zijn relaties als in het reizen en in het verblijven tijdens vakanties. Ik geef een voorbeeld, want dat is natuurlijk wel leuk. Wij hadden altijd vroeger hadden we een sponsorloop of een sponsorevenement. evenement, een sportief gebeuren. En Jan, die deed daar ook aan mee. En als Jan wat ging doen, dan ging die door tot zo Graaf. diep mogelijk. Hij graaft diep, dat had ik al gezegd. En de vraag was aan degene die hem zou sponsoren: van, kan je schaatsen? En Jan zegt: van ja, ik kom vooruit. <lacht> afspraken, die werden daarop gebaseerd en hij kreeg daarom 2 euro 2 gulden 50 toen de tijd per ronde en ja, Jan komt niet zo ver natuurlijk, dacht zij van nou ja dat was de secretaresse van toen <lacht> en hij begint melden te lachen, maar moet je eens kijken dat is dus eigenlijk, vind ik het niet zo leuk dat hij dat <lacht> doet, dat dus vind ik helemaal niet leuk want dit is een serieus verhaal <lacht> en het uur dat start, want dat ging precies op de seconde. Hè? En Jan die schakelt in ze vooruit. De blik op een uur later en een bezemsteel in zijn loden recht op tegen de wind. Dat is helemaal niet handig, maar hij doet dat. Hij had ook een bezemstok in zijn rug. Zit. Rechtop, maar ook had hij voor de helft windje mee. Dat was zijn mars op. Anders was hij helemaal niet grond gekomen. En Jan krast vooruit. Zijn gepijnigde blik. Jan bijt zich vooruit. Ronde na ronde en na één uur. En een spoor van krassen achtergelaten heeft Jan 28 ronden. <lacht> Hij heeft de blaren op zijn voeten. Hij heeft het bloed in zijn schoenen. Maar dan komt de afrekening. <lacht> Jan komt bij Erlie Heukenshoven. Laat ik het maar noemen. Ja. En... Maar, ja, maar Jan, uh, je had nog gezegd... dat je niet kon schaatsen. Ja. Dat kon hij ook niet. Maar hij kon wel vooruitkomen. Ja. En de afspraak was de afspraak. zei Jan. Dus, sponsoren. En dat kostte haar wel... een hoop geld. Dat moet ik zeggen. En Jan later... Jaren later, Jan, heeft het er nog over gehad. Jan, daar kan je toch niet altijd op vertrouwen. <lacht> hij, zegt, hij zegt wel datgene wat hij kan, maar ondertussen blijkt toch dat hij veel meer kan eigenlijk dan dat hij gezegd heeft. Zij was zuinig en dat is begrijpelijk ook. Maar afspraak is afspraak. Jan, dat is een punt van jou en dat waardeer ik zeer. Later hebben we met sponsorevenementen wel gezegd... we moeten een maximale gift geven. <lacht> en dat heb jij veroorzaakt. <lacht> ja. Wat een geweldige anekdote, Huw. Ja, je wel. dankjewel. Ja. Uh, en dan wil ik uh, als laatste nu nog even het woord geven aan, uh, aan Gerard. Ja. Want jij had nog iets heel speciaals. Ja. Jan. We hebben een... Uh, opnieuw, ik heb een boek voor je gekocht. Kijk, aan. En het, gaat, het is geen boek over Amsterdam. <lacht> Want het is aan jou nog steeds te horen natuurlijk, dat je Amsterdammer ja, bent. Ja. Dat is. Maar ik denk, je woont nu al zo lang in Haarlem. Ik wil je bij deze een boek over Haarlem geven. Wow. 6000 jaar Haarlem. Ja. Ja, ik hoop dat je ervan geniet. En je hebt het verdiend. Oké, okay. jong ja. hart, goed. Gerard, dankjewel jullie. Hartelijk dank. Ja. Fantastisch. En terwijl meneer Boele zijn cadeau uitpakt, gaan wij nog even naar een muziekje. Ja, en dat blijft natuurlijk een beetje in de, in de richting. Hè? Ja. De doors, hè? Ja, ja, ja. Dat, dat moet al Come on, come on, come on, now touch me, babe Can't you see that I am not afraid?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 No. Yeah. 20th century's technical toy Full of buttons and dials Full of comfort and joy But the number's going up I wonder where it's gonna stop The limousine, hot pot, beetle and the van It's gonna go away Dat ik zei nog twintig seconden en dan kwamen ze aan andere kant aan. <tie> ja, ik moest toch vanaf de hele andere kant van de kamer komen. Ja, dat is waar, ja. Dat omdat de kamer zo groot is. Nee, ja, dat valt ook wel mee, inderdaad. Ja, hier aan tafel hebben we... En ik ben en altijd zo bang dat ik het verkeerd uitspreek. Is het Madeleine of Madeleine? Die Madeleine. Madeleine, ja. kijk, ja. zie je? Dan heb ik het dus toch... Uh, uh, we hebben even wat achtergrondsluit, maar dat is niet <tie> Het is een gezellig gevoel hier, in ieder geval, zoals je kan horen. En... Uh, Madelijne, u zit hier, want uw, uh, u bent een ouder van uh, de, uw kinderen, wil ik zeggen. Ja, tuurlijk. <laughs> maar zij hebben bij meneer Boele in de klas gezeten, toch? Uh, ja, klopt. Mijn oudste dochter, uh, Melissa, die uh, is twee jaar geleden heeft haar diploma gehaald uh, op de Gertebach. Dus die heeft vier jaar uh, van meneer Boele les gekregen. En uh, mijn jongste dochter, die zit nu nog op de Gertebach, die, uh, dat is Xara... En die zit in de derde. Dus die oh, wow. uh, krijgt morgen haar laatste les, vertelde ze van meneer Boele. En uh, vindt het heel, heel jammer dat hij echt niet dit jaar wilde afmaken. Oh, wow. <laughs> Want hoort u als ouder veel verhalen ook van uw kinderen over, over meneer Boele dan specifiek? Uh, ja, eigenlijk. Uh, nou, wat ik wel van hun hoor, is er eigenlijk niet heel veel veranderd in die dertig uh, jaar geleden dat ik zelf <laughs> uh, les heb gehad dat hij nog steeds uh, zijn enthousiasme en, uh, uh, ja, zo kan overbrengen. En uh, ja, dat je dus wel goed ja, je luistert. En je, ja, er is er gewoon altijd een bepaalde rust en, en stilte in de klas. Ja. Dus dat, um, ja, dat, dat is eigenlijk heel mooi als ik dat nog ja, weer terug hoor van hun. Want ja, ik heb zelf dus ook uh, op de Gertabach uh, gezeten. Ook bij meneer Boelen? Ook bij meneer Boelen. Ja, dus, uh, dus het was ook heel leuk... Ja, als ik dan toen weer terugkwam en uh, uh, eigenlijk met de open dag uh, voor, uh, voor mijn eigen kinderen daar uh, rondliep. En dan toch nog een paar leraren tegenkom uh, waar je zelf ook les van uh, hebt gehad. Ja, ja, want het is wel leuk, want Melissa die is even heel snel hier naartoe gereest, uw, uw oudste dochter. Ja. Uh, dus we willen jou ook even vragen, wat zijn nou dingen over meneer Boele, herinneringen of, of dingen die je graag nog wil zeggen, uh, die jij weet of die je bijblijven? Nou, dat hij heel goed kon vertellen. En ja. dat, hij, dat hij alle verhalen altijd uit zijn hoofd deed. Ja. En uh, alle lessen heel goed voorbereiden En altijd de leukste dingen kon vertellen over de geschiedenis. Ja, zijn er bepaalde, bepaalde dingen die hij gedaan heeft... of waarvan je denkt, dit zal ik nooit meer vergeten... van wat hij hier geplikt heeft? <lacht> uh, Nieuwkastel. Oh, kijk. Daar komen de verhaaltjes naar boven. <lacht> ja, gewoon alles wat hij daar georganiseerd heeft... Mm -hmm. en, uh, Af en toe blijkt het dan niet helemaal te kloppen met de voorgaande jaren. Want dan uh, gebruikt hij hetzelfde programma weer. Maar dan blijken er daar toch dingen veranderd te zijn. Ah, ja. En altijd weet hij wel weer het uh, op te lossen ja, naar, naar een leuke, leuke klasuitje. Wow. Maar Madeleine, want er zijn dus u heeft eigenlijk meneer Boele in alle jaren meegemaakt. Dus ja. dat u zelf uh, gestopt bent. Ziet u enige verandering in, in wat hij doet? Of? Um, nou, Het enige wat ik inderdaad nou ja, van, van de kinderen heb gehoord... is het, het digibord. Oh ja. Uh, maar verder... Um, uh, ja, nu hebben ja, we natuurlijk helemaal de laatste weken... er veel over gehad thuis uh, aan de eettafel... van uh, hoe was meneer Boele vroeger en nu. En um, ja, als ik dat dan hoor... hij schrijft nog steeds zijn eigen proefwerken... En um, nou ja, zoals Melissa heeft dyslexie en nou, de computer kon dat niet voorlezen. Dus hij kwam altijd rustig naast haar zitten en uh, las het voor. Um, en ja, dat is eigenlijk dus altijd zo gebleven. En ja, aan de ene kant vind ik dat gewoon heel mooi. <lacht> dat iemand, ja, dat, dat is dus zijn kracht. En dat is dus gewoon heb vastgehouden. Want je hoeft dus niet per se te veranderen in, uh, in dingen. En, um, want dat werkt dus um, nou ja, 30 jaar geleden eigenlijk prima. En dus nog steeds. Ja. En, en dat denk ik ook inderdaad in zijn verhalen. En Hij is zo'n bevlogen leraar. Dat, ja, dat, dat maakt niet uit of je het wel of niet interessant vond. Je, je gaat het vanzelf interessant vinden. Dus dat, uh, ja, dat is heel mooi. Ja, wauw. En uh, denkt u soms nog aan hem terug? Ja, ja ik, ik, ik heb echt wel een bijzondere band uh, met meneer Boelen gekregen. Ik heb uh, in die tijd uh, twee mooie reizen gemaakt. Uh, wat, wat best wel uniek was uh, in die tijd. En één uh, reis naar Egypte en één keer naar IJsland. En ja, dat lag natuurlijk helemaal in het straatje van meneer Boelen. Dus daar kon ik ja, foto's laten zien en ronduit over vertellen. En ik weet ja, dat, dat we er jaren later nog steeds over konden hebben. En oh uh, ja, dat, dat, is, dat is echt heel mooi. En uh, Melissa, voel jij ook zo'n soort band met meneer Bloem? Want jij bent uh, twee jaar geleden toch, afgestudeerd? Drie. Oh, oh, drie oh, jaar jongen. geleden. Sorry, ik zei twee. Uh oh, drie jaar geleden. Denk jij ook nog wel eens aan hem terug? Dus dat is minder? Ja, ik denk wel terug aan meneer Boedem, maar dan meer aan de verhalen die hij dan over mijn moeder vertelde. In oh, de, in de schooltijd. En dat dan uh, vergelijkend uh, met mij. Ja, werd je, werd je veel vergeleken. Nee, het ging dan meer over dat ze dan op kamp waren geweest... en dat mijn moeder de eigen tas niet meer wou dragen. En, uh, <laughs> ja, dat soort dingen, ja... Dat soort dingen kreeg ik altijd aan het horen van meneer Boele. En weet u of uw jongere kinderen ook nog steeds deze verhalen te horen krijgen? Of, uh... Uh, <laughs> nou, ik, ik denk dat Xara ook nog steeds wel uh, dingen te horen kreeg van meneer Boele. Ik kijk hem even ja, aan, maar. Jawel. Ja. En ja, vooral inderdaad, ja, wat meneer Boele zelf al aangaf in het programma, het, uh, het kampen in de Ardennen, dat was gewoon echt heel, heel bijzonder en ook echt wel heel zwaar. Dus, uh, Um, ja, dat, dat kan ik me allemaal goed, <laughs> goed herinneren. Maar het was ook heel uniek en, en, en speciaal. Dus het, uh, ja, wow. wel, niet alleen dat het zwaar was... maar ook gewoon de, de goede herinneringen wel aan het kamp uh, zeker. Ja, nou, heel erg bedankt dat je hier even naartoe wilde komen om dit te vertellen. En Melissa, dankjewel dat je echt hier naartoe gesneld bent... om nog ja. even aan de tafel te komen zitten. Zullen wij nog een lekker muziekje doen? Wij gaan een lekker muziekje draaien. We gaan naar Kattenpoort luisteren. Tini Bobber met... zijn aangeschoven, natuurlijk uh, meneer Boele die is weer uh, aangeschoven, maar samen met zijn vrouw, met Marloes. Welkom. Dankjewel. En Julia zit nog steeds aan de tafel. Ja, uh, daar steeds. gaan we ook even. Ik wil even bij jou beginnen, Julia, want um, jij vond dat er wel iets speciaals moest gebeuren voor meneer Boele toch? Ja, natuurlijk. Als je al 40 jaar in het vak zit, dan kan je niet zomaar met een een borrel, gewoon afsluiten. Met een tactatie afsluiten. Ja, ja. Met een, biertje. Ja. Met een biertje, ja. Ja, ja, ja. Nee, er moet wel wat voor gedaan worden. Want 40 jaar is niet zomaar iets. Dat is toch wel een hele lange tijd dat u gewoon verschillende generaties lesgeeft. Want ik heb zelf ook dat mijn oma op school gezeten heeft hier. En dat ze dan vertelt van dat weet ik nog. En dat is gewoon zo bijzonder. Daarom ja. kon dit gewoon niet aan ons voorbij laten gaan. Ja. En Marloes, we zijn natuurlijk heel benieuwd... want we hebben nu gehoord hoe hij was op school en, uh, en andere dingen. Maar, maar hoorde jij ook veel over de school of de lessen die hij heeft gegeven... op ja, het moment dat hij thuis kwam? Natuurlijk. Zo enthousiast als hij op school is, is hij uh, thuis ook. Hoewel hij ook wel, wel de rust nodig heeft om weer even mm -hmm. bij te tanken... en lekker zijn krantje te lezen en de kinks uh, te draaien. <laughs> ja, maar uh, ja, aan mij is het nu om te genieten van. Ja, precies. Uh... Nu krijg jij hem fulltime natuurlijk. Ja. ja. ja. <lacht> en leuke van Lea's, hè? Ja. <lacht> ik ben toch geen leuk hoor. Ja, ja, nee, dat is echt een <lacht> leuke Mag ik even iets zeggen? Tuurlijk, nee, of, kan ik er ja, wat inbreken? Dan. Ja, zeker. Ja, ik was aangenaam verrast net dat ik Waterloo Sunset van de Kings hoorde. Dat, dat, dat vind ik zo gaaf. Uh, 1 juli tot 27 augustus 1967 stond het 1 in de Nationale Hitparade, uh, onvergetelijk. En uh, ik wil uh, bij deze even, uh, de moeder van Lea, waarvan ik weet dat ze uh, aan het luisteren is, wil ik uh, heel graag even gedag zeggen bij deze Dolly. Van, ik hoop dat het goed gaat, ik hoop dat je spoedig herstelt, wat fijn dat je zit te luisteren en wat knap hoe je dochter en vriendin... hier aan de tafel dat regiewerk voor hun rekening nemen. Sterkte Dolly, doei! Wauw, dank je wel. Nou, toch nog een kleine geschiedenisles. Ja, precies. Het moest ook op een gegeven moment gebeuren. Ja, precies. Dan wil ik u nog even vragen, wat vond u ervan? Dat u oud-leerlingen heeft horen spreken... en de verhalen van uw oude collega's? Ja, ik vind het fantastisch. Maar vooral fantastisch omdat dit... Uh, ik heb er geen seconde bij stilgestaan... dat zoiets uh, zou kunnen gaan gebeuren. Helemaal niet. Ik, ik, ik, ik heb uh, een behoorlijke aversie... tegen officiële uh, gebeurtenissen. Waarbij je langdurig uh, mag luisteren... naar uh, allerhande uh, toespraken... die uh, uiteraard vanuit een uh, goed bedoelde intentie gedaan worden. Maar ja, uh, daar heb ik persoonlijk niet zoveel mee. Laat mij gewoon lekker mijn werk doen... Maar dat je, dan, dat je dit mag meemaken, ja, dit is zo bijzonder. Ik vind dit zo fantastisch. En, en vooral met oud-leerlingen en leerlingen, met, collega, met oud collega's... met oud-collega's bij CFM hier op de Tolweg in Zandvoort. Ja, dat, dat is iets wat ik geweldig vind. Ja. En dan even aan u beiden, want we hebben nu heel erg stilgestaan... bij het verleden en wat u heeft gedaan... Wat zijn de plannen voor de toekomst? Ja, kijk. Uh, uh, het werken... Het werken... Op de Gettebach is niet zon... Is niet... Um, um, hoe moet ik het zeggen? Je kunt het niet loskoppelen... Van een hele goede thuissituatie. Mm -hmm. En een thuissituatie... In mijn geval betekent dat ik altijd kan terugvallen... Op een ontzettend lieve, fijne echtgenote. En twee... Zoons die ik uh, volwassen heb zien worden en volwassen mannen zijn. Uh, uh, uh, uh, het een sluit het ander niet uit. Hè? Het is in een wisselwerking. Je kan ook weer ontspannen naar je werk toe. En je kan ook uh, vol overgave met je werk bezig zijn. Als je dat doet vanuit een ontspannen situatie die je thuis uh, hebt. En die situatie die heb ik. En het is een situatie van uh, onvoorwaardelijke liefde en toewijding en begrip en inlevingsvermogen. En ze zit naast me hier aan tafel. Maar ik wil wel even gezegd hebben... dat mijn vrouw deze kwaliteiten allemaal in huis heeft. En daar ben ik er zeer, zeer dankbaar voor. En dat heeft met zich mede mogelijk gemaakt... dat ik uh, 40 jaar lang uh, genoten heb van het leraarschap. Meneer, mag ik wat vragen? Hebt ja, u natuurlijk. Heb u hobby's? Uh, die heb ik <lacht> le le le le <lacht> er Lekker zijn. Hier? Nee, <lacht> nee, nee, nee. Ik hoor... Uh, ja, ik hoor... Ja, ik heb al mensen gehad... die zeggen tegen mij van... heb je al rondgekeken in een kennel voor een leuk hondje... waarmee je op het plein rondjes gaat lopen? <lacht> oh, jee. Nou, dat, uh, dat zal niet gebeuren nee. bij mij. Er zijn te veel andere zaken die me in beslag gaan nemen... waar ik me vol toewijding op ga storten. Zoals ik dat ook 40 jaar gedaan heb in mijn leraars. Maar u denkt natuurlijk... u krijgt straks een hoop vrije tijd... want ik ga met uh, pensioen, dus ik heb een hoop vrije tijd. Ja. Nou, ik kan u meteen vertellen dat dat niet zo is. Oh, okay. en, daar ben ik uiteraard in nee. geloof ik. Ja. Want ik heb vaak het idee dat ik denk van... dat ik nog tijd heb gehad om te werken... dat begrijp ik niet. <lacht> nou, dit klinkt uitermate ja, uh, aantrekkelijk. Ja, nee. dat, is, dat is het. Dat kan ik u wel vertellen. <lacht> ik heb <laughs> Three... Lesdagen af te tellen. Ja, u moet er echt nee, er van genieten. Voor. Ja, dat, dat, dat genieten zal gebeuren. Ja. En dat genieten dat uh, gebeurt vooral ook met mijn vrouw, want wij hebben dat moet je ook doen. zoveel gemeenschappelijks en er zijn zoveel zaken waar we van houden. Ja. Op het terrein van reizen en, en uh, interesse uh, op gebied van kunst en cultuur. Dus ja. dat zit allemaal echt heel erg goed. En verhalen vertellen, want dat ja, en verhalen vertellen. Nou ja. Maar wat dat betreft heb ik hier. Ideale echtgenote, Want de passie die ik aan de dag leg op het Gettenbach, die heeft zij op de kring in Haarlem, en waar ze al jarenlang uh, uh, docenten is, basisschooldocenten is en aan de kinderen van groep 2 uh, met heel veel passie les geeft. Nou. Dus dat is fantastisch. Dan, dan wil ik nog één vraag stellen aan, aan u, Marloes. Het is misschien een beetje, maar. Heb je er soms ook niet genoeg van? Dat hij alleen maar geschiedenisverhalen aan het vertellen is. En denk je soms. Oké, okay, nou is het klaar? Of kan je, kan je het zo aanholen zoals wij dat allemaal kunnen? Eerlijk antwoord. Ja. Hij leest heel graag. <lacht> <lacht> en dan uh, is het heel rustig. Kan ik mij Ik kan het echt stil. Ja. <lacht> ja, maar ik wil ook nog zeggen ja. dat. Uh, nou ja, Jan heeft het zelf al gezegd. Dat is echt het leukste, mooiste. Uh, ja, echt het prachtigste cadeau is dat je voor je afscheid uh, hebt kunnen krijgen. Dank u wel. Ja, Julia, top. <laughs> nou, wil, je, wil jij nog iets zeggen, Julia? Nou ja, ik wens u vooral uh, heel veel succes in wat u nog gaat doen in de aankomende jaren. En nou uh, ja, ik hoop dat u nog wel gewoon vooral de passie voor geschiedenis blijft houden. En we zullen elkaar vast nog wel ergens zien ja. Met de eindexamenuitreikingen. Had u gezegd dat u erbij bent? Het, uh, het is geen vraag. Ik ben er. Natuurlijk. Als straks <laughs> de diploma-uitreiking is. Dan wil ik dat uh, tegenover uh, Julia kunnen duidelijk maken. Hoe blij ik ben. En dat geldt ook voor alle andere jongens en meiden. Die ik nog vier maanden heb mogen opleiden. In de huidige vierde klas. Uh, hartstikke fijn. En zo is het ook altijd geweest. Want ik herinner me ook als de dag van gisteren. Dat Lea... Uh, geslaagd was en dat we het uh, gezellig met elkaar hadden over... wat hebben we allemaal gedaan op school en hoe leuk en hoe fijn was dat. Nou, dat hebben jullie eerder op de middag ook geïllustreerd en verteld. Ja, nou, dan wil ik u heel erg bedanken dat u gekomen bent... en natuurlijk jullie heilig bedanken dat je nog iets wilde doen. Daarnaast Marloes, dank u wel dat u ook nog even heeft, heeft willen spreken aan de tafel. Oké. Okay. Dan uh, wil ik natuurlijk ook alle anderen die zijn gekomen in hun verhaal... hebben verteld, heel hartelijk bedanken... En u natuurlijk ook, luisteraar, dat u met ons meegeluisterd heeft. En jou. En Hans. Wat zeg je dat mooi? Dank je wel. Goed, we gaan wel nu naar wat modernere sluiten. Prima. Ik weet niet of je het leuk vindt, Ik open voor, zeker. Geef ook, maar. Ik ben benieuwd. Als alle keren dan maar dromen over jou, het zou er komen. Was je elke dag en nacht bij mij? Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij een ander. Maar ik weet, het is de werkelijkheid. Voor zo kom op a olvidarte. Porque sinceramente, het duele de kortarte. Si tu noost is, la soledad kan al combate. La luna no sale si no te vuelva a ver ja, ik, denk, ik kom je te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al onder de eenzaamheid De dus Dat maakt niet op als jij er niet meer bent Ik toma no op chopas de tequila Pa se dilaten la Yo quiero verte el cuerpo Que esta noche muerto Weet dat ik er niet altijd mooier zijn maar nou ga ik dood van de pijn? Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo van slag. Oh, ik wil je in mijn armen, en ik weet niet wat er van komt. Ja, maar ik denk dat ik kom te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang eens aan mij bezweken. Dus maar dan kom ik vroeg als jij het niet meer bent. Baby, puro vamos a hacerlo de a poquito Pegate con viel naar aandacht en ik was zo idioot Dat het ik als of ik jou niet meer zou staan En ik ben je onbereikbaar en is alles misgegaan Sinceridad, tu te fuiste sin necesidad tu volviste sin necesidad Pero tu te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik kan niet altijd voor je kon zijn ja, En je zonder jou, ga ik dood van de pijn toen ik je zag, op die eerste dag was ik zo van zwak. Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe We de... je mag van ja. Alleen eens van je houdt Por eso tomo olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tu no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver Ik denk ik om jou te vergeten Ik heb al dagen niet geslapeld vergeten Ik ben al lang onder de eens aan mij bezweken Dus maak om niet op als jij er niet meer bent Ja ja, dit was duidelijk niet de keus van Jan. Dat kon ik duidelijk als zijn gezicht zien. Maar goed, we gaan afsluiten. The end of the show. I'd like to thank you, yes I do. I've got to face the truth. You've done the best you could. I enjoyed it quite a bit But I really must admit That it could have been Ja, dat was het einde van een hele speciale uitzending. En ik hoop dat hij heel veel gaat genieten van zijn pensioentijd. En niet achter de geraniums moet zitten. Ikzelf, ik ben weer terug. Vrijdag vanuit Nieuw Unicum van 12 tot 4 uur middags. Ik hoop dat u dan weer luistert. Your pretty shows I've seen you play